Dit is het lokale omroep Golen Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Oranje Leeuwinnen hebben ons allemaal in Nederland verbaasd. Ze zijn Europees kampioen geworden, zoals we allemaal weten. En natuurlijk ook de uitblinker van het toernooi met Jackie Groene. Jackie Groene wordt gehuldigd, en dit allemaal in Riel bij Café Kerkzicht. En wel op zaterdag 16 september. Ik sprak met Michael Lodes en vroeg aan hem of het niet een beetje laat is dat ze gehuldigd wordt. Want het had eigenlijk al veel eerder moeten zijn. Ja, ja, inderdaad, een uh, terecht punt. Alleen door allerlei omstandigheden, de uh, agenda uh, het niet helemaal toe. En uh, daarnaast uh, ja, was het een beetje een wat lastige verhaal. Omdat ze natuurlijk niet woonachtig is in de gemeente Goren, maar in het uh, Belgische koppel. Uh, maar desondanks vonden we vanuit de oude tot het 2 4 uh, dat toch een heel in onze plaats zou zijn. Ja. Dus vandaar dat ik een overleg uh, de datum van 16 september is... Uh, ja, hoe heeft ze gereageerd toen jullie met het nieuws kwamen? Ja, natuurlijk hartstikke positief. Betrokken meid, zeker bij de voetbalclub. Altijd enthousiast. Nog steeds trouwe supporter en aanhanger van dames. Ze staat regelmatig nog langs de lijn, dus ja, korte lijntjes. En ja, het toch erg leuk om prestatie de nog even in het extra in het zonnetje te zetten. De huldiging van Jackie Groene. ...is zaterdag 16 september aan de kerkstraat nummer 16 in Riel. En het begint allemaal om en nabij 8 uur. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag gemeten 15 graden. Morgen en zondag is het ongeveer 15 à 16 graden. Is het deels zonnig en ook bewolkt en ook kan er af en toe een buitje vallen. Maandag hetzelfde weerbeeld... De weertrend dat het de hele week zou regenen is langzaam opgeklaard door een andere stroming in de lucht. Tot zover het lokale Omroep Goorle Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl